Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zich na ruim vijf weken weer in het openbaar laten zien. Hij bezocht in de hoofdstad Pyongyang onder meer een nieuw wooncomplex. Op foto's is te zien dat hij een wandelstok gebruikte. De afgelopen weken werd er hevig gespeculeerd over de gezondheid van Kim, ook waren er berichten over een interne machtsstrijd. In Oekraïne is op de rampplek van vlucht MA-17... negen kuub aan persoonlijke bezittingen verzameld. Dat zegt het hoofd van de repatriëringsmissie, Albersberg. Oekraïnse hulpverleners vonden onder meer kleding, paspoorten en knuffels. Het is volgens Albersberg nog te gevaarlijk in het gebied... om er Nederlanders heen te sturen. Mogelijk worden drie executies in de Amerikaanse staat Oklahoma uitgesteld. Volgens de openbaar aanklager is er meer tijd nodig om een nieuwe executiemethode in te voeren en chemicaliën te verkrijgen. Het personeel moet nog worden bijgeschold over de nieuwe methode. De procedures en het gif zijn vernieuwd nadat een executie in april uitliep op een drama. Een ter dood veroordeelde lag drie kwartier te kronkelen van de pijn. Het proces over de decembermoorden wordt niet hervat. De krijgsraad van Suriname heeft de nabestaanden van de slachtoffers niet ontvankelijk verklaard...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 Oranje onwaardig. Het is de tweede verloren wedstrijd van het Nederlands elftal in het EK kwalificatietoernooi. Het weer, kans op een bui en het koelt af tot 9 graden. Overdag geregeld zon, vrijwel overal droog en 15 tot 17 graden. Dit was Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. I don't wanna lose ya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 CFM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 Voordat ik een zitplaats had gevonden En de chauffeur niet op zijn remmen had getrapt Dan had ik niet in je